Op de top is door bijna alle landen overeenstemming bereikt over enkele klimaatdoelen... maar een paar landen hielden tegen dat er een bindend akkoord werd gesloten. Ze vonden de voorgestelde maatregelen tegen de opwarming van de aarde niet ver genoeg gaan... en vreesden dat met name ontwikkelingslanden het kind van de rekening zouden worden. Over het resultaat van de klimaatop heerst vooral teleurstelling bij arme landen en milieuorganisaties. Westerse wereldleiders erkennen dat de gesloten verklaring niet volmaakt is... maar zeggen ook dat die beter is dan niets... VN-chef Ban Ki-moon noemde de top wel een stap voorwaarts... omdat de grote landen nader tot elkaar zijn gekomen op het gebied van klimaatverbetering. De Libanese premier Hariri is in Damaskus aangekomen voor zijn eerste bezoek aan Syrië. Hariri zal onder andere met de Syrische president Assad praten. Hariri wil graag een broederlijke relatie met het buurland, zei hij eerder in het parlement. Het bezoek van Hariri is opmerkelijk omdat Syrië ervan wordt beschuldigd... achter de moord te zitten op zijn vader in 2005... Hariri senior was toen ook premier. Syrië heeft altijd iedere betrokkenheid ontkend... maar in de nasleep van de moord trok het wel zijn troepen terug uit Libanon. De Libanese media spreken van een verzoeningsbezoek van hun premier aan het buurland. NRC Handelsblad en NRC Next komen waarschijnlijk in handen van tv-zender Het Gesprek... en investeringsmaatschappij Egeria van de familie Brennikmeijer van CNA. Deze combinatie lijkt de enige overgebleven kandidaat voor de overname van de kranten. Ruud Hendricks van het gesprek bevestigt dat er wordt onderhandeld met de persgroep, eigenaar van NRC Media, en zegt dat hij goede hoop heeft dat de overname door kan gaan. De persgroep moet van de Nederlandse mededingingsautoriteit een deel van zijn kranten afstoten, omdat de groep anders een te sterke positie op de krantenmarkt krijgt. Het weer vanuit het westen sneeuw, dat breidt zich in de loop van de nacht en ochtend uit over de rest van het land. Morgen overdag temperatuur rond het vriespunt, in het westen mogelijk wat regen. Dit was het NOS-show.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 And so this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 Ja? heb je morgen ook nog een kans. Dan zijn er namelijk de kerstconcerten in de protestantse kerk. Oh, wat gaat daar allemaal gebeuren? En vanaf uh, drie uur uh, is er in de protestantse kerk een uh, kerstzamenzang. Dat is gewoon uh, een hoop uh, gezelligheid uh, en kerstmuziek. En uh, wie gaat dat uh, voorzitten, om het zo maar even te zeggen? Ik durf het niet te zeggen. Nee, nou, dat <laughs> weet je niet. Heb ik je te pakken? Heb je me? Ja, ja Oké, okay, helemaal goed.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 We're um.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 Ik, als ik deze, deze muziek hoor, Sjoz, moet ik altijd meteen weer denken aan de grootste familie van Nederland, <laughs> de, <laughs> de Kelly Family. <laughs>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 Een vijfgangen menu staat daar dan voor je klaar. Oké, okay, moet je wel voor betalen. Dan moet hè, je, je even voor opgeven. 27 euro en 50 eurocentjes. Exclusief uh, de drankjes die je daar nog nuttigt. Vijf gangen, hè? Vijf gangen Het is, voor uh, die prijs. Dat is geld. Flink menu. Dat dacht ik wel. En uh, Jason in Zandvoort is trouwens Sira uh, Rosé te gast. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat uh, moet ho een hoop gezelligheid worden. Jonge Clement is natuurlijk ook weer uh, met zijn trio mm -hmm. aanwezig. Dus dat moet helemaal goed komen. Hoop gezelligheid ook daar in Kissveren natuurlijk. Dus gewoon een gezellig weekend ervan maken hier in Zalvoort. Met vanavond de sprookjeswandeling. En uiteraard ook de dieren van Sunparks. Die aanwezig zijn met Herder Daan. Dus die, die begeleiden On, diertjes. Zeg maar dat de ouder, zo... die. Dat, wat, wat, oh ja, je kan die microfoon <laughs> niet pakken, dat is waar ja, ook. Daar hangt niks meer uh, aan. Dan moet je die, <laughs> daar hangt niks meer aan. <laughs> Het zal maar met je kerstboom gebeuren in één keer. Ja, kom je thuis, <laughs> geen bal meer aan die boom. Kom waarschijnlijk dus door, poes je mouw, kom je schouw. Ja, dan zit die <laughs> weer in, in de boom. <laughs>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 En uh, ik was eigenlijk op zoek naar Herderdaan. Maar ik kan Herderdaan nergens uh, vinden. Onze want, geitenbreier. Uh, onze geitenbreier inderdaad. <laughs> want, uh, ja. hij, was, uh, hij is met zijn, uh, ja, zijn kinderen van Sunpark Zandvoort, om het zo maar te zeggen. De geitjes natuurlijk. En de schapen en zo. Uh, naar, uh, naar het dorp gekomen. Ja, en die komen uh, te staan op het kerkplein. Begrijp ik dat uh, goed? Ze staan er al. Ze staan er al. Alleen uh, Herderdaan is uh, futsie. Daan zit ergens aan de gluwijn. Ja, die, dat zou wel denk ik wel. Maar uh, Herderdaan... Um,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 Verzorgd door de Daan, die er nergens is, helaas. Ja, dus wordt al gevraagd waar de is, maar. <laughs> Oké, okay, nou in ieder geval uh, zit het terras een beetje gezellig vol, uh, Roy.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 Ja, door de, de organisatie werden wij we gebeld en gemaild om vr, te vragen als zij uh, onze dieren wil uh, neerzetten bij hier op het Kerkplein. Ja, okay. En toen uh, hebben ze ons gevraagd uh, om het te doen. Uh, doen we. Een leuke initiatief in ieder geval, uh, Daan. Ja. Jij staat er daar uh, vanaf uh, nu en tot hoe laat ben jij nog aanwezig daar op het uh, Kerkplein met al jouw dieren? Tot negen uh, uur. Ja, voorbij, buiten, Tot negen uur. Tot negen uur? Ja. Oké, okay, ja, ik hoor allerlei mensen om je heen die, ja, ja, ja. die wat te vertellen hebben. Willen ze allemaal, allemaal op de radio komen? Dat kan ook hoor. Allemaal, allemaal collega's van me. Allemaal, allemaal collega's van je? Ja. Nou, laat ze eens even horen even kijken of ze wel aanwezig zijn daar op het Kerkplein. Even een, een kerstplaatje, bijvoorbeeld een kerstliedje. Ja, een dat kerstliedje is wel leuk. zingen. Nee, uh, dat willen ze niet. Dat durven ze niet hier ook. Nee? nee? Ja, ja, dat is weer een beetje minder dan. hè? Hans durft durf niet te zingen. Ja, ik heb wel gezongen. Ja, ik heb net gezongen al, hoor ik net. Hebben wij niet gehoord? Ja, ik hoor wat, ik hoor wat. Het was ook weer snel over, ja. Ja, Maar ja. Maar het is heel gezellig hier, lekker druk. wordt hoort het hier al? En iedereen moet naar Solvoet toe komen, naar het centrum. Ja, gezellig. Ik daar geniet ervan. Ja, is goed. Ik zal Roy weer teruggeven. Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel, hè. Hoi. Hoi. En dat was herderdaan, natuurlijk. Oké, Roy van Duringen, jij staat op het Kerkplein...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 Het is aardig uh, druk in uh, café uh, kopen. Ja, zo moet het en, ook uh, natuurlijk, ja, op zo'n dag. Zo'n mooie erg... dag. Kerst weer. Ik ga even vragen hoor, een moment. Wie ja. is Maaike? Ja, dat is goed. Maaike komt net uh, binnen. Ik ga Maaike even geven. Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel Roy. Hoi. Hey. CfM aan de telefoon. Hey, Maaike, goedemiddag. Welkom hier in de uitzending bij CfM.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 Donderdag het donderdag. Ja. Op avond om negen uh, uur uh, starten wij met uh, nu zij het welkom uiteraard. Ja. Uh, Oké, okay, nou iedereen is uh, van harte welkom. Het gaat uh, naar het goede doel, het geld wat uh, ingezameld wordt. Ja. Hé hey Maaike, geniet van deze avond. Gaan we doen. De sprookjeswandeling.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 De kerst is hoor je op ZFM. ZFM Bells on pop, bells ring. Making spirits bright. Oh, what fun Ding! zijn de studio's al langzamerhand <laughs> aan het verbouwen. Dus ik zie veel, uh, kabels vliegen. Ja, kabels vliegen. In, uh, Beeldschermen vallen. <laughs> ja, dit is gewoon uh, een gezellige... Zo. <laughs> om het zo maar even te zeggen. Nou, op vele verzoek draaiden we hem de Jingle Bell Rock. Lekker meegezongen. Ja, toch ook. een leuk baardje. Uh, ja, uh, dat dat leuk. dacht ik wel. Hey, heb jij je, je kerstgroet al doorgegeven, Jaap? Nee. Voor, uh, op CfM Text TV. Nee. Wat, sorry? Dat maak ik zelf. Oh ja, kijk, die <laughs> macht heb jij dan weer, ja. hè? Die macht heb jij dan weer. Nou, uh, jullie niets, maar je kan hem wel gewoon doorgeven. En dan uh, plaats CFM op uh, CFM Text TV. Het Stuur is zo makkelijk, hè? e-mail naar kerstgroet apenstaartje, En dan staat hij gewoon de volgende dag al uh, op Text TV. Oké, okay. kerstgroet apenstaartje zfm je krijgt geen uh, gepeperde rekening van ons. Nee, we Hele... doen het helemaal gratis. No,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 Okay, blijven we gewoon luisteren. Oké, okay, nou uh, ik had. Uh, oh ja, ik had die klaar die staan. Dat is waar ook. Ik denk, wat had ik nou nee, klaar staan? Uh, wat hadden we nou? Hier is uh, Whitney Houston en de Million Dollar Bill.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 Een vraag aan iedereen op Gasjesplein. It may be cold outside, ik denk het wel.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 He just says, Let it snow, let it snow, I don't care. The weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought lots of corn for popping.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 Kom verkleed als je dat wilt en geniet mee. Dit unieke evenement is voor jong en oud. Vanaf 6 uur dus. En uh, iedereen is voor harte welkom om mee te genieten van de kerstsfeer hier in Zandvoort. Een hoop, hoop gezelligheid staat er inderdaad uh, op het programma. En ook morgen natuurlijk nog in de, in de kerken en in, uh, in de krocht. Ja, we hebben twee uh, kerstconcerten. Hè? Ja, twee uh, jazz in uh, Zandvoort is in uh, de kerstsfeer in de krocht. En dat uh, zal om half drie beginnen. En om drie uur in de protestantse kerk een kerstzamenzang. Van de stichting Classic Concerts. Nou, geniet lekker van de muziek en van de gezelligheid rondom de kerst. En CFN doet daar uiteraard aan mee. En hier is de single van de Pet Boys en Suburbia. see a world where men are Wij hebben vandaag weer voldoende kerstmuziek gedraaid. Ik denk het wel. Ja. Zelfde zaterdagmiddag bij de Zonvoorts Radio, CFV Zonvoorts. En de laatste plaatje wat we zojuist voor je draaiden was van uh, Steve Wonder en Someday at Christmas. Geniet vanavond van de sprookjeswandeling. En geniet ook van uh, onze collega's die zo dadelijk het uh, stokje weer gaan overnemen. De entertainment for you. De entertainment for you group. <laughs> ja, ze zijn er weer helemaal klaar voor. Zodra kunnen we gaan genieten van hun programma vanaf 5 uur. Met uiteraard ook ruime aandacht voor de sprookswandeling. Volgende week, dan is er weer een zandvoort op zaterdag. Ook dan weer tussen twee en vijf. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende week. Met veel plezier met de overige programma's van CFM.